Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. ProRail heeft fouten gemaakt bij een grote treinstoring afgelopen zomer. Ruim een halve dag lag het treinverkeer rond Amsterdam toen stil door een storing bij de verkeersleiding. Daar hadden een hoop Harry Styles fans last van. Die konden na het concert in de Johan Cruijff Arena geen kant op. Ja, we moeten naar Breukelen. Daar is ons hotel. En we komen uit Zeeland, dus dat is ook geen oplossing. En nu dan? Ja, ouders bellen. Hopen voor het beste. We zijn nu echt aan het rondbellen en aan het huilen en aan het zoeken om ergens terecht te komen. Uit een onderzoek blijkt nu dat ProRail reizigers verkeerde info gaf. De spoorbeheerder bleef herhalen dat de storing waarschijnlijk binnen twee uur verholpen was. Terwijl het uiteindelijk dus een stuk langer duurde. Volgens de onderzoekers zorgde dat voor een hoop onduidelijkheid onder reizigers en raakten ze gefrustreerd. Nou, misschien loopt Shakira wel buikdansend rond om te vieren dat ze niet naar de gevangenis hoeft. Vandaag zou een rechtszaak tegen de zangeres beginnen over belastingfraude. Maar Shakira heeft nu een deal gesloten met de Spaanse justitie... vertelt correspondent Miral de Bruyne... In een verklaring uh, zei ze vandaag dat ze deze schikking heeft aangenomen voor haar kinderen. Om, hen, nou ja, om zich weer op hen te kunnen concentreren in plaats van op ja, energie in die enorme rechtszaak te stoppen. Het Spaanse Openbaar Ministerie wilde eigenlijk dat Shakira acht jaar de cel in zou gaan en een dikke boete zou betalen. Door het deeltje dat de zangres nu heeft gesloten blijft alleen een boete over. Shakira moet dik 7 miljoen euro aftikken. Pech voor mensen in Amsterdam die hun fiets fout geparkeerd hebben. Want als de gemeente hem heeft weggeknipt kan het zijn dat je je fiets vandaag niet meer terugkrijgt heeft last van een storing waardoor je de fiets niet kunt ophalen. En je komt er ook niet achter of je fiets er staat. Want het fietsdepot is niet bereikbaar en kan op dit moment ook geen nieuwe fietsen registreren. Heb ik nog het weer in het noorden grijs en behoorlijk regenachtig. In de rest van het land vaker droog en ook wat opklaringen met flink wat zon zelfs. Het wordt een graad of twaalf. verkeersupdate. verkeersupdate.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 I love you and no doors were ever shut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 Ja, dat is jarig, ja. Ja. 33 jaar. Ja, oh, dat is, vind ik een hele mooie leeftijd. Laten we daar maar inderdaad over houden. Ja, de dus, ja, uh... stappen uit het nummer heb jij nu overgenomen. <laughs> <laughs> Sorry, moet serieus. Zijn. Ja. Nee, ik hey, dacht Fred. Uh, ja. We beginnen lekker met het interview over uh, ja. de expositie van de Roze Kunstlijn. En ja. uh, natuurlijk even met de eerste vraag, hoewel je naam al bekend is, Fred Rozenhart. Wie ben je, ja. wat doe je in het dagelijks leven en hoe ben jij verbonden aan de regenboogcommunity?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 Dan denk je, oh god, de laatst vrijdag is dan bij ons. En wij zeggen oh, nu gaan we dit en dat doen. Maar soms is ook wel lekker. Nou, rusten, houd je lekker fit. Uh, Fred, we interviewen je in het kader van de aankomende expositie van de Roorse ja. Kunstlijn. En ja. uh, de eerste vraag is, wat is eigenlijk de Roorse Kunstlijn? De roze Kunstlijn staat ook voor, voor iedereen die... Uh... Uh, uh, het roze hout, dus ook niet alleen maar dus, uh, de kunstenaars die meewerken, die zijn nog homo of van alle alfabetletters te zijn, maar gewoon je staat open uh, dat er mensen mensen zijn. En dat is de roze kunstlijn om een beetje iets uit te dragen over LHBT, dat we kunst kunnen laten zien wat uh, voor onze community hoort, maar ook voor andere mensen mee dat, uh,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 Dat je vrij hebt. Hetzelfde als met de camera. Je ziet mensen aan de kant zitten. En die staan gewoon achter ons. Wat er allemaal gebeurt. Dus de familiecommunity wordt dan één familie. Dus oordelen niet. Ja. Dat is, is een roze persoon. En, en hoe lang bestaat deze al? Eh, we zijn begonnen in 2012. Arlem uh, was, was toen uh, Roos. Uh, uh, Roos Zaterdag, maar toen hebben we ook een heel roze jaar gedaan. Toen hebben we allemaal activiteiten in het heel jaar 2012 gedaan. En vooral veel cultuur, theater en kunst. En dat was een groot succes. En dan, dat is ook weer heel fijn dat we op moeten rekenen naar 2026 als we de World Fight hebben. Ja, ja, prachtig. En dan moeten we ook samenwerken met elkaar. En we zijn ook included, dus iedereen moet buitensluiten. Want dat gebeurt toch af en toe wel eens Daarom uh, nou ben ik ook blij dat we Zandvoort Artsen eigenlijk persoonlijkheid hebben gekregen. Want het was natuurlijk heel raar dat de kunst van Harem uh, Zandvoort uitsluit. Ik denk ik te ver af. Die denk ik, wat is dit nou eigenlijk? En daarom nou ben ik ook heel blij dat we heel veel Zandvoortse kunstenaars die meedoen aan de Roze Kunstlijn Kennemann. Oh, Oké, okay. dus dat is uh, ja. een, een mooie integratie, zeg maar, van. Uh... Ja, dus we moeten dan En we hopen naar de samenwerking. Uh, als we ook de welkruid hebben met alle gemeentes, dat je ook uh, de kunst, zoals voor het art, je samenwerkt met de Roze Kunstwijn, dan heb je gewoon, ja, gewoon een mooi samenwerking. Maar je moet gewoon openstaan en, en, en, en met elkaar communiceren. En je, ja, dat heb ik nu ook besproken en alles, en dat moeten we ook gewoon doen. Ja, Fred, dus van wanneer tot wanneer is de expositie ja, en, en waar uh, is die? Ja, we hadden natuurlijk, 4 en 5 november was natuurlijk de, de kunst van Haarlem ook uh, uh, 11 en 12 november. En wij de, de Heemstede is van 1 november tot 5 januari 2024. En dat is fijn altijd, ja dat geeft dan weer ruimte, omdat Arsene Dierhuis is geweest, dus de burgemeester. Dus we hebben elk jaar mogen daar explicieter. Dus wil, meteen, Jullie komen toch weer, volgens het weer, en dan is het gewoon bijna 8 weken, ruim 8 weken. Ja. Yeah.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 Daar ja, aan gewerkt en om te laten zien. En het hoeft niet meteen met uh, bloot of dit. En dat. Nee, alles, het kan van alles zijn. Ja, en, op... maar begrijp ik, begrijp ik Fred, zeg maar, dat je uh, uh, kunstenaars uh, specifiek een opdracht geeft ja. om voor deze expositie werk te ja. maken? Ja, oké. Okay. Ja, ja. dus, dus liefde, het moet op liefde gaan en je hoort erbij. Dus daar ook iemand heeft, ook een heel bekende kunstenaar... die heeft een soort zaag, een hele oude te zaag... Met allemaal, met allemaal handjes eronder gedaan... en dat is de liefde voor dat vak. Het kan allemaal liefde zijn, je hoort erbij. En het, het is heel... heel uh, ja, het is gewoon een ja, beetje. Je moet, luisteraars moeten wel gaan kijken. Het is ontzettend bijzonder mooi. Want elke kunstenaar mag maar één werk. Omdat het natuurlijk heel veel kunstenaars hebben. Dat iedereen toch dingen kan zien. En we hebben natuurlijk ook uh, morgen een lezing, of dommige lezing in. De Binnenstate van Gay Of op Zon. Dat komt over Erwin Olof, de Jacqueline Toetschakelaar. Maar dan ja. we ook nog het schilderij van Luna Meis. Van Erwin Olof, ook op de expositie. Oké. Okay. Over een soort ode aan liefde. Liefde, hij was liefdevol en je hoort erbij, hij hoort erbij. Ja, nou, dat, uh, dat klinkt goed. Uh, het, uh, uh, hoe is de expositie tot stand gekomen? Hoe, uh, uh, wanneer zijn jullie begonnen en, en hoe pak je uh, nou, dat ten, aan? Als we waren we verschillende locaties. We hebben ook een paar keer nog het Zandvoortmuseum gedaan. Mm -hmm. hebben we gedaan. Toen hebben we ook nog een het Zandvoortmuseum in Halen, maar toen kreeg ik een beetje gedoe dat uh, ze gronden. Ja, en de kunstner halen, vond dan dat het vantwoord te ver af was. Wat nog steeds begrepen is. En toen zijn we naar Heemstede. En als het niet uit, helaas gaat het weg. Niet naar zes jaar burgemeesterschap. Ja, gaat het iets anders doen. Zo zijn we al zes jaar zitten in Heemstede. Altijd in Haalem locatie. En dan in Heemstede. En dan heb je toch ook voor Heemstede. Echt het roze gebeuren. Ja, en specifiek deze expositie. Want uh, ik neem aan dat jullie dan... Zeg maar als uh, uh, curatoren uh, zo'n ja, expositie gaan ja, samenstellen. Ja, met zoek samen. Ja. Ja, hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we gaan mensen aanschrijven. Als mensen die bieden al zich aanbogingen meedoen. Nou, dan krijgen ze al op werk, weet je wel. En dan zoeken we uit. En elk jaar is fijn als we een nieuwe kunstenaars hebben. We hebben nu een paar uit Engeland en dan uit...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 En ik denk, god, ja, je maakt je kunst, maar... dan, dan gaan ze je na weer terug... en dan hoop je, probeer je toch... dat ze door mensen taal en leren... dat ze toch, uh, ja, toch wel kunst... en dan is het natuurlijk moeilijk... als jij uit naar appel komen of wel. Ja, dus dat is natuurlijk heel fijn als je in Amsterdam of zo'n soort zou gaan wonen. Of sommige wonen in En die hebben het best wel moeilijk daar. Als je homoseksueel bent en een beetje extra bent. En dan in Kartwijk is toch wel heel moeilijk aan te passen. Ja, dus fijn dat ze de ruimte kunnen krijgen in deze expositie. Fred, gaat het alleen over 2D-kunst, schilderijen en dergelijke? Of is er ook 3D? Of video? Fotografie en beelden. Niet zoveel beelden, want we mochten met de ruimte was beperkt omdat er ook vergaderingen zijn. Mm -hmm. Maar het is veel, uh, schilderijen uh, en ook veel ook fotowerk. Ja. En ook uh, borduur zoals soep die maakt heel veel uh, beduur, jassen en alles. Het is heel mooi gedrapeerd, Het is een heel een apart, mooie expositie. Okay. We moesten ook wel de boodschap, we mochten niet te veel extreem bloot. Om het zelf jaren gaan te hangen. Dus, dan moet je uitkijken. Ja, in Rome, ik ben blij met Lars Brink, maar toen met de over Rome, al de blote beelden staan buiten. Maar hier, als het een expositie mag het dan niet maar Ja, maar we gaan hier ook de winter in, Fred. Het wordt hier ja, koud. Ja, het wordt hier koud. Ja, nee, wordt nee, nee, Hé, Fred, als, als uh, uh, zeg maar luisteraars uh, meer informatie willen hebben, uh, heb, je, ja. heb je een, uh, een adres, een, een website? Een... Uh, de, ja, roze, de Roos de kunst de de zijn. Ik ken hem al, of De Roos zijn. Als je dat op Google indruk, dan krijg je allemaal informatie. Ja. En oh, ja, die was over door Dolly opent het. Ja, ja, maar dat wilde ik ook uh, even vragen. Uh, 10 november is de opening. Ja. Um, vanaf drie uur. Ja. Iedereen welkom. En uh, Dolly Bellefeur, die ook. Het er hangt ook werk van Dolly zelfs. So die wil een eigen politieke partij oprichten. Aha. Heel als ludiek. En uh, uh, Dolly de man van Dolly, uh, George Moorman, heeft allemaal gedichten, die heeft ook een uh, installatie wat hij laat zien, alles. Dus het is wel heel uh, apart en mooi. En ik ben heel blij. We hebben natuurlijk ook elk jaar uh, leuke artiesten, het Nijg of Alexander van Doorn en uh, Bonbon, weet je. Het is allemaal wel zo, we hebben allemaal elk jaar iets speciaals. Nu is het uh, Dolly, ook omdat we zo twaalfde uh, jaar ingaan. Ja. En het is ook altijd ook voor Nieuw is.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 Het is ook homoseksueel, dus dat is al een heel voordeel. Ja, het klinkt weer zo, maar het, die snappen het, weet ja. je? Vergeet Het is niet moeilijk om uit te leggen. Nee, en het is al, de opening is altijd heel gezellig. Nou, donderdag 10 november om drie nee, uur. Eh, vrijdag 10 november. Oh, vrijdag, ja. Sorry. Ja, mag op donderdag komen? Ja precies, dat ben... heeft alweer... Nee, nee, nee, nee zijn die wit, witte ballen zijn wel niet bang. Nee, ja. Maar jij mag op donderdag komen hoor. Ja precies. Ja, nou, ja, ja dat, ja, dat moet wel. Ja, ja, ja. Ja. Vrijdag 10 november om drie uur in het raadhuis in Heemstede. De opening van de expositie. En het is uh, Rooskund van uh, uh, Kellemland. Maar je hoort erbij, liefde. En er is ook zandelijk bij. Want ik ga toch niet mijn eigen gemeente zomaar... Uh, en ja, ja. Die mag er wel ja. echt gewoon expliciet bij Ja, nou, je hebt er bewezen dat er heel veel kunstenaars weten ook met de prijzen te bieden. Zo met de, de tentoonstellingen die we elk jaar hadden. Ook in het museum en ook in het oude in het dus, uh, En we hebben geweldige kunstenaars in zand verwonen. Nou. Dus, uh, en, en je moet er gewoon kennenbeloond en ook een opstap naar de wereldtijd 2026... En dan moeten we gewoon naar elkaar luisteren en communiceren met elkaar. Schouderklopjes geven met elkaar en gaan we ervoor. Waarvan Fred, acte. Fred, dankjewel ja, voor, voor de in, het geven van de informatie. En heel veel succes en, en plezier aanstaande vrijdag. En ja. uh, nou. Tot binnenkort. En ik zie jij ja, een hele fijne verjaardag. Ja. Ja. En Anja moet een keelsnoepje snoepje. En ik moet die hoesten net al. Ja, het heerst een beetje. Dus uh, wie weet komt er een, ja. een ander verjaardagscadeautje. Ja, maar dat hebben we dan wel over. Dankjewel, ja. Fred. Ja, super bedankt voor je programma. En alle luisteraars, ik zie je allemaal vrijdag. Doei, doei. doei. Dag, doei, doei. En we gaan luisteren naar I Want To Break Free. Van Queen. Oh, ja. ja. <laughs> I want to break You are International through life, to life This beat is making me move But God, I wish it was you God, I wish it was you Open invite if you wanna come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 Binnen een week of zo. Oké, okay, dus eigenlijk, eigenlijk uh, zeg maar was dit een beetje jouw tunes of color, uh, om, het, om het zo maar te zeggen. Yeah. Ja. <laughs> nou, heerlijk nummer inderdaad om naar te luisteren. Uh, we pakken even weer wat uh, actualiteit erbij. Uh, ja, mee. lijkt ja. leuk. Ja. Wie heeft er een eerste? Nou, zal ik uh, de ja. eerste doen ja. Ja. dan? Ja, kop uh, een nummer in. Ja, en dat gaat dus om het uh, Songfestival, het Gate.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 En um, nou ja, goed, het wordt anders. De puntentelling wordt anders. En daar gaan we verder op in, uh, in de uitzending van december, toch? Ja, precies. Ja, dan gaan we even gaan kijken of we iemand... contact kunnen ja. krijgen met de organisatie. Dus ik daar. ga niet alles krappen. Nee, nee, nee, dat is niet leuk. Nee, precies. Dan hebben we de volgende uitzending niks meer te vertellen. Dat, dus dat ik moet ik ja. ook niet doen. Nee, nee dan volgend item. Uh, in het kader van de verkiezingen. Uh, Jelma had natuurlijk al een mooi onderzoek gedaan. Zeg maar, wat staat er eigenlijk in de partijprogramma's?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 chini Just that kitto arusu hada Kijk, 結局何もないさと yeah. Nogarette ku Na na na na na na na na na na na. man nara ikita na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 Want dit is de reden waarom ik dit nummer kies. Want, nou ja, je verhaal lezen, erachter. Ja, en dan lezen wij dat voor. Ja, ja precies. precies. Dus ja. de mogelijkheid is het om het Eigen te vertellen. Eigen color, zeg maar. Precies, <laughs> ja, precies, ja. Maar er is dit jaar ook iets, iets nieuws. Ik bedoel, ja. we hebben vorig ja. jaar natuurlijk een klein beetje al gehad... dat we wat de visite in de studio hadden. Maar we pakken dat nu anders aan. Ja, ja.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 Op 19 ja, december. Dus op het moment dat wij aan het woord zijn, moet iedereen wel zijn monden houden. Ja, ja dat precies. is dan wel een beetje. De ja, dat, ja, je, je, mag, je mag wel praten, maar niet, uh, <laughs> ja, niet uh, heel dichtbij. Gewoon nee. een beetje daar achterin, ergens in een hoek. Ja, precies. We zitten. zetten er dan een scherpje omheen. Dat we, dat we in een soort van glazen huis, net als in december, Sorry. zeg maar.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 Uh, daar kun je op uh, stemmen op dit, uh, dit ja. nummer. Ja. Um, ja, we zijn er eigenlijk al weer doorheen. Uh, de tijd die uh, die fliegt, vliegt, vliegt. Uh, uh, ja, die precies. twee uur zijn eigenlijk, eigenlijk moeten we ja, drie uur doen. Want, <laughs> uh. Nou, twee uur wel genoeg voor met jullie. <laughs> oh, ah, ja. Ja, maar, dan maar dan kunnen we wel die lege minuten <laughs> Ja. ja, ja, ja. <laughs>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 Jij ja, ook. Dankjewel, Ronald. Dankjewel, Ronald. En een fijne verjaardag. Fijne verjaardag. <laughs> ja, Veel plezier. Ja, Happy birthday. Gooi hem erin, die star, ja. van Stems. Ja, ik denk dat we na nog <laughs> een nummertje hebben, want ik denk dat de tijd... Uh... Nou, dat zingen we wel even. Dan zingen we wel even. Nou, zingen Gooi hem er maar in. Zeg don't let me Be the one take all control. Nummer 8. Zonnieu. Multicolor.